Uur. Dit is Martijn Erhuis met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Obama is begonnen aan een driedaags bezoek aan India. Hij kwam vanochtend aan in de Indiaanse hoofdstad Delhi en kreeg een groot onthaal. De Indiaanse premier Modi stond Obama op te wachten. Hij heeft de president een innige omhelzing die volgens Amerikaanse media de goede betrekkingen tussen de twee landen laat zien. Obama praat met Modi over onder meer het Indiaanse nucleaire programma en de veiligheid en klimaatverandering. In de Franse Alpen zijn drie skiers om het leven gekomen door een lawine. Drie anderen worden nog vermist. Het zijn allemaal Fransen. De groep ging gisteren skiën in de Haute-Alpes, maar om zes uur s'avonds was de groep nog niet terug in het hotel. Meteen daarna begon een zoektocht naar de skiers. Vannacht werden drie lichamen gevonden onder de sneeuw. Gevreesd wordt dat ook de drie anderen zijn omgekomen. In Griekenland zijn de stemlokalen geopend voor parlementsverkiezingen die mogelijk grote gevolgen hebben voor de Griekse economie. In de peilingen gaat de radicaal-linkse oppositiepartij Syriza aan kop. Die partij wil af van het strenge bezuinigingsbeleid. De leider van Syriza zegt dat hij een eind wil maken aan de humanitaire crisis in zijn land. Onder meer door de bezuinigingen op de pensioenen en lonen terug te draaien. Alleen op lokale wegen in het oosten van het land moet het verkeer nog rekening houden met gladde wegen. Elders kunnen sneeuwresten nog leiden tot wat gladheid. Maar alleen mensen die vanochtend hun hond uitlaten moeten nog een beetje oppassen, zegt een woordvoerder van de ANWB. Rijkswaterstaat heeft de afgelopen nacht in het hele land gestrooid. Laat vanochtend lopen de temperaturen op en verdwijnt de gladheid. Het weer. Er is dus nog kans op gladheid door bevriezing. Verder bewolkt en op sommige plaatsen een bui. Maar ook af en toe zon. Maximum temperatuur 6 graden. Morgen vaak bewolkt. Periode met regen of motregen. En dan maximaal 8 graden. Dit was DFM. Verkeersupdate. De sombakker van de ANWB.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 Met nu ZFM Jazz. Goedemorgen. Welkom bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdom. Vandaag weer heel veel verschillende muzikanten. Ik heb een paar nummers met een, uh, met een hele leuke video uh, daarbij. Die video kunt u vinden op onze website cfmjazz.nl. Daarover straks meer. En ik ga vandaag ook even stilstaan bij de uitzending van zondag 8 februari. Het eerste nummer wat u hoorde is een, uh, een nummer van twee gitaarvrienden. John Abercrombie en Rolf Toner. Komt van hun album Zar Gas uit 1976. Het is een uh, gelegenheidsproject. Beiden zijn, um, uh, zijn eigenlijk uh, individuele artiesten en hebben een gelegenheidsproject. Hebben ze dit album samen opgenomen. Um, John Abercrombie begon in de jaren 60 te toeren met uh, blueslegende Johnny Hammond. Ik speelde later bij Chico Hamilton en Billy Co Copham... Ralph Towner um, is een specialist op de akoestische gitaar en maakt muziek variërend van jazz naar folk. Ze hebben nog een vervolgalbum gedaan uh, wat minder succes had als dit album. En het verdient zeker een, uh, een opvolging, want het is een geweldig album. Ik ga daarom nog een nummer draaien van dit album en dat heet Fable. MUZIEK <middels> We naar de klanken van Richard Galliano... van zijn album Love Day uit uh, 2008. Richard Galliano is een uh, Frans-Italiaanse accordeonist En hij begon uh, midden jaren 2000 op te nemen. Hij heeft eerst een aantal tango-gebaseerde uh, albums opgenomen. En met dit album Love Day... heeft hij eigenlijk een, uh, een, uh, ja, een, een album gemaakt... wat zich uh, richt op de jazz... Uh, Jazz beïnvloeden van de, eigenlijk de Parijse um, laat 19e eeuwse muziek. Hij heeft op dit album uh, samengewerkt met een aantal Amerikaanse uh, muzikanten, zoals op piano Gonzalo Rubalcaba en op bas uh, Charlie Hayden en op uh, drums Mino Cinelu. We gaan verder met een, uh, met een andere grootheid um, op gitaar en dat is Joe Pes. En op bas wordt hij vergezeld. Um, door Niels Henning ørsted Pedersen. Zij hebben samen een album gemaakt dat heet Chops... en daarvan ga ik uh, draaien. Quiet Nights of Quiet Stars. En dat waren de gitaars van um, Joe Pes en de bas van Niels Henning orsted Pedersen. Ik ga verder met een, um, met een, uh, met een pianist, uh, Giovanni Mirabassi. Hij is geboren in Italië in 1970, woont nu in Parijs en is een van de winnendste um, ja, um, jazzpianisten in de wereld, zo wordt hij genoemd. Ik ga nummer draaien van een album dat live is opgenomen in uh, Tokyo. Uh, het heet Live in the Blue Note Tokyo. Hij uh, speelt daar samen met de Italiaanse bassist Gianluca Renzi Rensi... en de Amerikaanse drummer Leon Parker... die sinds 2007 met um, Giovanni Mirabassi samenspelen. En um, op dit album staat eigenlijk maar één standaard. Het is If I Should Lose You. En de rest van het album is... Um, Eigenlijk geschreven door de mensen zelf. Nu gaat luisteren naar New York Number One van Giovanni Mirabassi. Ladies and gentlemen, welcome to Blue Note Tokyo. Please welcome Giovanni Mirabassi Trio, featuring Gianluca Renzi and Leon Parker. luisterde naar de klanken van Cedar Walton op piano. Hij werd vergezeld door Roy Hargrove op trompet... Vincent Herring op alt-sax... Uh, Victor Lewis op drums... Christian McBride op bass... Ralph Moore op uh, sopraansax en tenor op dit album. En natuurlijk zelf Cedar Walton op piano. Het nummer dat ik draaide heet The Vision. Het komt van zijn album Composer uit 1996. Um, dan ga ik verder met iets heel anders. Ik... Um, ik was laatst erg gelukkig. Ik kwam namelijk een paar albums tegen van Nina Simone. Nina Simone is een van mijn favoriete jazzzangeressen, En dat waren live albums die ik nog niet in mijn collectie had. Dus ik was daarmee erg blij. En ik ga u daarmee uh, mee, uh, nou, niet lastigvallen, maar ook uh, deelgenoten van maken. Ik heb uh, twee nummers uitgekozen van uh, twee verschillende albums. U gaat eerst luisteren naar uh, Peace of Mind. Dat komt van het album Neuf Z uit 1968... Het is een album dat um, opgenomen is um, op april 1967, 1968, drie dagen na de moord van op uh, Dr. Martin Luther King. En het hele programma van die avond was natuurlijk uh, aan die gebeurtenis uh, opgedragen. Het album heeft een uh, Emmy-nominatie gekregen en leidde tot uh, een van de grootste hits van Nina Simone, Ain't God, No, I Got Life. Dat nummer ga ik niet draaien. Maar ik, ga, ik heb gekozen voor een ander uh, nummer. En dat heet Peace of Mind van het album Nufset, When are we need It's so hard to find of mine When the fathers and the mothers fight all the time and the sisters and the brothers Sit so they'll go What's the matter, Daddy? Come on, save my soul Drop a little sugar Smith, you know. get you <laughs> We luisterden naar een tweede nummer van Nina Simone. Dit is een keer van het album It Is Finished 1974. En het heet I Want a Little Sugar in My Bowl. Ik was uh, erg gelukkig dat ik deze albums tegenkwam. En ik ging eens kijken wat dit, uh, wat dit zou kosten om ze zelf uh, aan te schaffen. En toen schrok ik wel, want als je deze uh, op vinyl wil kopen, dus op de ouderwetse LP. dan moet je maar liefst 200 dollar ongeveer uittrekken. Dat gaat iets boven mijn budget. Dus ik hou het uh, bij deze CD-kopie. Um, we gaan verder met een uh, hele andere artiest. Dat is Jimmy McGriff. Hij is een van de bekendste organis organisten in de jaren 60. Maar hij sneeuwde een beetje onder... ten opzichte van andere grote organisten zoals uh, Jimmy Smith. Maar hij heeft bijvoorbeeld een uh, vertolking gemaakt... van het nummer van Ray Charles, I Got A Woman. En dat was een uh, top 5 hit in 1962. U gaat luisteren ook naar een uh, live opname. Het heet uh, Red Rails in the Sunset. En het is opgenomen in de Apollo... Um, en het album zelf is uitgebracht in uh, 2013. Het is een uh, live opname dus die uh, lang op de kast is blijven liggen. In de kast. Jimmy McGriff, Red Rails in the Sunset. CFM Jazz zit er bijna op. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Ik ben zo weer bij u terug. Blijf vooral luisteren. En u luistert nog eventjes naar de klanken van Jimmy McGriff.